Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De stakingsactie van apothekers gaat niet door. Dat heeft de rechter zojuist bepaald. De apotheken waren van plan dicht te gaan rond kerst... omdat mensen die daar werken vinden dat de werkdruk veel te hoog is... en ze te weinig verdienen. De grens is bereikt als je hoort dat collega's de maanden geen geld hebben om rond te komen. Uh, en dat is uh, gewoon ikwarend. Dan uh, is het gewoon tijd om uh, voor onszelf op te komen. Hoe moeilijk dat ook is. De brancheverenigingen van apothekers stapten naar de rechter om te voorkomen dat de apotheken rondom kerstdik een week dicht zouden blijven. Zij zeggen dat het niet oké okay is als patiënten een week lang geen medicijnen kunnen krijgen. De rechter heeft uitspraak gedaan, maar nog niet gezegd waarom de staking niet door kan gaan. Die motivatie komt later pas. Voor de kust van het Griekse eiland Rodos zijn er ...zijn acht mensen omgekomen door een omgeslagen speedboot. Op de boot zaten migranten. 18 van hen zijn uit het water gered en er wordt nog gezocht naar eventuele vermisten. Vorige week kwamen ook al zeven mensen om in de buurt van Creta... ...toen een bootje in de problemen kwam. En de vier profvoetbalclubs in Limburg, VVV, MVV, Roda JC en Fortuna Sittard... gaan stoppen met het scouten van voetballertjes onder de negen. Ze vinden de spelers op die leeftijd nog te kwetsbaar. En daarnaast leidt het niet altijd tot grote successen, zegt deze jeugdtrainer van VVV Venlo. Het is heel moeilijk om op de jonge leeftijd de juiste spelers te herkennen. dus. Uh... Daar zullen een heleboel spelers bij zitten die, die een droom hebben... die het uiteindelijk niet gaan halen. Ja, en dat, dat doet veel met uh, de teleurstelling die ze meemaken natuurlijk. Het voordeel van het op latere is dat jonge talenten al na één jaar... in het talentenplan van de opleiding terecht kunnen. Het weer dan. Vanmorgen valt er nog af en toe een klein buitje. Later vandaag breekt overal de zon door. Einde van de middag wel weer wat meer bewolking. En het is maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 bij gezicht. Een peer zeg, je Lekker. lijkt mijn hoofd op een peer. Nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal, maar dat jij ook beter in een andere bal kijkt in plaats welke van, welke van die bal ronde. Bal moet ik dan kijk je In die platte bal daar, daar past jouw hoofd goed in, want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje. Ah, als, als jij zegt dat ik op een peer lijkt, ja, dan gaan we dan weer. Ja. Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen, tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar.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 LASTIG, LASTIG, LASTIG. Ik ben er nog niet uit. Echt nog lang niet. December is de maand van gezelligheid... en lekker ontspannen met vrienden en familie. Maar voor mij is december een maand van afzien en zwoegen. Er moet nog zoveel gedaan worden. En natuurlijk moet ik weer de noodzakelijke lijstjes maken... want anders komt het niet goed... En dus zit ik met twee akelig lege velletjes voor me. Eén velletje is bedoeld voor de ideeën en de inkopen... voor het kerstdiner. En één velletje is voor de kerstcadeautjes. Want het moet wel iets bijzonders verwacht, Ieder jaar weer. Nou, even kijken. Eerst maar eens het lijstje van de cadeautjes. Het zou verdomd handig zijn geweest... als ik de afgelopen jaren had bijgehouden... wie wat voor cadeautje gekregen heeft. We kunnen tante-zus toch niet weer een stuk Maya-zeep geven... En heeft oom Dolf nou wel of geen puzzelwoordenboek van ons gehad? Ja, wat Puzzelt hij eigenlijk nog wel? Ha, wat een gedoe. Net als ieder jaar zou ik blij zijn als die feestdagen weer voorbij zijn. De hele kersttroep weer opgeruimd is. En ik met mijn pootjes omhoog kan zitten om helemaal bij te komen. cadeautjes uitzoeken, het is duidelijk niet mijn ding. Ja, ik, ik kan natuurlijk net als vorig jaar van die, van die ritual gift sets geven. Die heb je voor mannen en vrouwen... Maar ja, dan moet ik me niet weer vergissen. Want mijn schoonzusje was niet echt blij met die aftershave. Ja, of, of, of, of ik koop gewoon allerlei van die kerstachtige, niksige cadeautjes... en maak er een tombola van. Vinden ze het niet leuk? Dan ruilen ze met elkaar. Ja, dat lijkt me een goed plan. Zo, dat is klaar. Oké, okay, oké, okay, dan kan ik nu aan de gang met dat andere lijstje. Wat gaan we eten? Gezellig steengrillen, fondue met Franse, Zwitserse kaas of coumette... Met een uitgebreid vleesassortiment? Lekker? Ieder zijn eigen pannetje? Nee, nee. Dan moeten ze toch nog zelf aan de gang. En mijn gasten zijn never nooit van plan... om ook maar iets zelf te gaan kokkerellen. Die willen zitten en verzorgd worden. Punt. <laughs> Gelukkig zijn ze niet veel ijzerd, hoor. Ben je gek? Als het maar verrassend en van hoge cuisine-kwaliteit is... en het liefst met een paar mooie flessen wijn. Nou, die heb ik wel liggen, want ik heb nog zo'n mooie witte kanij... En een lekkere rode pleegzus, bloedgroep wijn. Dus uh, die liggen al een tijdje. Die zijn goed op Nou, oké, okay, goed. Het voorgerecht. Hote cuisine, hote cuisine. Even denken. Oh ja, wat te denken van een mistletoe soepje. met besneeuwde kerstballetjes. en croutons van ouwel met dode zeezout. Nou, kan, kan, kan. Of, of een carpaccio van lamsvlees. op een bedje van ongemerkte ezelsorensla. en uitgegroeid engelenhaar dat is misschien toch wat te eenvoudig. Even denken... Ik zou een timbaaltje kunnen maken... van gepureerde dennennaalden... in een moes van schapenroom... met vredestuif, eitjes en hulst. In een heldere sterrensaus van balsamico. En een drupje tabasco, wat meer. En een beetje Parmezaanse Vaticaankaas. Is voor de vegetariërs ook hartstikke lekker. Nee, nee, nee, ja, ja, leuk. Maar het is nog niet helemaal wat het moet zijn... Nou, dan, dan maar eerst het hoofdgerecht. Om in de juiste stemming te komen, zet ik mijn kerstcd op. De hettetjes lagen bij nacht, zij lagen bij nacht in het veld... zingt het kinderkoor de ettertjes mij toe vanuit de boksen. <lacht> ja, ik zou het niet doen. Vroeger oké. Okay, maar wie vandaag de dag nog denkt bij nacht en ontij veilig... en rustig in het veld te kunnen gaan liggen... komt van een koude kermis thuis. Ja, als hij al thuis komt... Wacht even, misschien kunnen we als hoofdgerecht... een door de Stichting Tegen Dierenleed gecertificeerde... nog net niet geraamde hobbykip serveren. Gevuld met een trilogie van kreeftenschaar, mosselbaard... en een goed leeggesnoten rendierneus. Mm, mm, mm, mm, mm. Ja, en, en dat dan vergezeld met een oerbosvruchte cranberry-saus... op basis van een extreem linksgedraaide crème fraîche? Ja, haha, ja, het begint erop te lijken... Het water begint me reeds in de mond te lopen, terwijl de kamer zich vult met zingende kinderstemmetjes. Oh, dennenboom, oh, dennenboom, wat zijn die takken, wonderschoon... schoon. Ik heb u laatst in het bosje staan. Oh ja, waar dan? Welk bos? Wijs aan. Nee, van mij aan dat er geen enkele dennenboom meer in het bos te vinden is. De echte laatste dennenboom die ik zag, die stond bij de intratuin. Ja, en, en praten tegen een dennenboom, we zijn toch geen prinses Irene? Nee, toch? En, en sinds wanneer spreken we een dennenboom aan met u? Dat is zelfs in deze normen en waardeloze tijd toch volkomen belachelijk. Even serieus. Oké, okay. even verder met het menu. Nog een gerechtje met vis. Dat is altijd lekker tussendoor. Ik sla een oud IJslands receptenboek zomaar open ergens. Maakt niet uit, hier. Wacht even, het staat er. Gemarineerde gepenbek. Hé, hey. grappig. Maar dat ken ik niet. Even lezen. Even Lippen opvullen met een aspic botox gelij. En daarna de bek volproppen met een moes van een zwazen... van een in de kiem gesmoorde gup. Hé, hey, dat klinkt leuk. Dat is nou leuk. De ettertjes zingen nu luidkeels. Engelkens door het luchtruim zwevend. Nou, dat lijkt me knap lastig, zweven. Alle hedendaagse patatgeneratie engeltjes... zijn zo volgevreten en corpulent dat zweven lastig wordt. Even denken, wat, wat, wat zal ik als dessert nou serveren? Oh, even denken, corpulent, volgevreten. Nu ik zo gefocust zit te denken en te pennen... merk ik dat mijn eigen broekband ook behoorlijk begint te knellen. Nou, misschien kan ik het dessert beter weglaten. Ach, weet je wat? Ik laat gewoon alles weg. Kan ik het ook niet verkeerd gedaan hebben. Ik bel iedereen af, bak een ei... en ga heerlijk gestrekt op de bank naar Homeloon 1, 2, 3, 4 en 5 kijken. Ik vrommelde twee inmiddels volgekliederd velletjes tot een mooie bal en hang hem in de kerstboom. Merry Christmas. Stel dat Maria aan de pil was geweest, dan hadden we nu geen kerstfeest. Vreten. Vreten. Vreten. Stel dat Maria aan de pil was geweest, dan hadden we nu geen kerstfeest. Kerstfeest. Dan lieten we de bomen in het bos met rust en zonder misteltoon wordt ook gekust. Geen feesten dus en ook niet laat. Zag was en die kaarten Ja, dat was weer Hannie met haar conferentie. En ze, we starten de tweede. Ja, twee duur was het inderdaad. Twee duur, ja, ja. Met Bert en Ernie. Ik ben een kerstbal. Daarna de conferentie van Wat Gaan We Maken Dit Jaar. En daarna hadden we het liedje Wat Als Maria als aan de Pil Was Geweest. Van de middelbare meiden. En de middelbare meiden zijn dan natuurlijk onze eigen Hanni en Annemarie. Ja. Annemarie marie uh, uh, Henselmans. Ja, ja, ja, ja. ja, hartstikke leuk liedje. Doen jullie nog steeds wat aan cabaret? Of? Nou, we waren het laatst bij elkaar... en dat begint wel weer een beetje te kriebelen. Ja, dus we dachten, misschien niet een heel programma... maar wel een beetje van die ad hoc... Ja. Dingetjes waar we gevraagd kunnen worden. Want we hebben zoveel repertoire. Zoveel ja. dingetjes waar je op een thema in kan gaan of zo. Een half uurtje. Wat tegenwoordig weer helemaal hot is, dat zijn de dinnerparties. De ja. Dinnertheater. Ja. ja, dat Inderdaad. is ja. misschien ook leuk ja. hè, om te doen. Hebben zo ook, je ooit ja, bent begonnen. Ja, ja, oh, nog is hoe je bent begonnen. Ben <laughs> je dat nou? Ja, hebben we nog. nog enorm veel repertoire over. Ja, de suikerhof. Ja, dat ja, waren eigenlijk ja, de eerste ja, ja. dunne partjes ja. in Nederland. Ja, ja, ja, want dan kom ik nog zo op... met mijn Sidekick liedje. Ja. Zometeen zal ik dat nog ja. even rustig inleiden. Ja, hartstikke mooi. Die gaan we zo direct draaien. Ja. We gaan eerst even naar een plofkip met kerst. <laughs> Om uh, door te gaan... met jouw... Uh, het nog recept. Diner. Ja. Jaren geleden... Het was overvloed. De kerst en ons twee. We hadden toen... December een feest, want wij hadden samen het meest ha, De crisis kwam hard en de winter sloeg in het Begin van het einde, maar toch had ik zin in een haas, in een flappie, in de rund van de appie. Maar die mooie tijd is voorbij. En we zijn niet compleet. zijn je bent wat je doet. We zijn niet meer slaaf, we zijn niet meer heen. Zak, zak, We manipuleren kids. We eet Ja, dat was de plofkip uh, van de natte windenband. <laughs> <Ja. Okay. laughs> Hoe verzin je het? Oké, okay, he? we ja. houden het, het gewoon weer. <laughs> Beb, heb je nog uh, ja. wat nieuws voor ons? Als we het nou toch over plofkip hebben, hang ik even in dat plof. Hè. Op zich geen goed bericht, maar is voor amper 10 euro worden online cobra's besteld. Dus zeer zwaar en ook illegaal vuurwerk. En helaas vindt de politie ze nu overal in het hele land. In schuurtjes bij oma thuis. In kluisjes op school. En zelfs onder het bed van tieners. Eerder deze maand zijn er 90 cobra's uit een huis in Zandvoort gehaald. Oh, 90? En denk je, stel je dat eens voor. Als dat ontploft. Uh, wat we nu weten, wat er is gebeurd in Den Haag, waarbij zelfs. Uh, zes doden vielen. En dat kindje dus. in Purmerend. Die en zijn ook nog steeds zo slecht aan. steeds in ja. ja. Dus ja, eigenlijk aan, aan iedereen... en ook aan iedere ouder oma of... Uh, uh, Let goed op je En ook de jongens zelf, die denken... heel spannend, een Cobra. Denk even goed na, want je hebt een bom in huis. En uh, meld dat zo snel mogelijk aan de politie... dat het weggehaald kan worden. Dat, dus dat is eigenlijk hopen dat het vrede gaat. Ook als er straks vuurwerk komt. Maar we hebben eerst nog kerstmis en morgen... Morgenavond ja. is het gewoon weer heel sprookjesachtig in ons dorp. Dan is er namelijk de sprookjeswandeling. Ach ja, dat is, leuk. Ja, dat is weer leuk. De leuk. sprookjeswandeling vindt plaats tussen vier uur smiddags en zeven uur s avonds, Dus in de duistere uurtjes. En dan kom je allemaal sprookjesfiguren tegen in het dorp. En ook de kerstman schijnt beloofd te hebben dat hij langskomt. In de protestante kerk op het kerstplein is een poppenkast te zien. Je kan op foto met al die sprookjesfiguren. En die Kerstman, uh, die zal op een van de terrassen aanwezig zijn. Dus kom verkleed. Ja, oh, er je... is ook een uh, mooie goochelshow. Kijk aan. Heb ik gehoord. Oh. Heb jij gehoord? Ja, ja. Is de Magic-goochelaar uh, weer in Celsius, ja. Ja. ja. Celsius nou, ja. heeft ook een show. Dus we raden eigenlijk de kinderen aan kom verkleed. En wie, win, wie weet, win jij dan wel een van de mooie prijzen? Oeh. Want er staan ook mooie prijzen in de, te wachten. Leuk. Nou. Inclusief het goedbon en een sprookjesoliebol, warme chocolademelk, een betoverde appel met chocola. Je kunt het toegangsbewijs kopen vanaf kwart voor vier bij de kassa op het kerkplein. En uh, nou, voor ons eventjes, dit wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente en de ondernemers uit Zandvoort. Dus sowieso ja, morgen sprookjesachtige sfeer in ons dorp. Met mooi gezang. Wat Met mooi gezang. En een ijsbaan. Ja, en, en, oh, die... nou in het zonnetje. Oh, Christmas ja. Carol. Ja. Ja, ja, dat zeg ik. Ja, ja mooi. Nee, we, we gaan echt de mooie tijd tegemoet. Dank je wel, Beb. Ja, ik, ik ga nog even verder met, uh, met Hannie. Want uh, jij was je zo verschrikkelijk uh, aan, het, aan het inspannen... om te zien wat, wat je moest maken met kerst. Ja, ja, ja. Maar uh, we hebben ook de vegetariërs, vegetariërs nog. Daar ja. moet je ook nog rekening mee houden. Daar heeft uh, Klaus van Mechelen een mooi lied over okay. gemaakt. Zit in december nooit met vrienden aan de dis Want er is wild en er is vlees en er is vis Nou ja, dat krijg ik echt niet weg, dat is toch heel erg zielig zeg Niet voor die koe of voor dat paard of zo'n konijn Het is vooral voor vegetariërs niet fijn Heb ik tot twintig jaar geen dier voor mijn geslacht Nog geen garnaal is er uit mijn naam omgebracht voor mij geen dooie beestenboel, dat geeft me echt een fijn gevoel. 363 dagen in een jaar, alleen met kerst vind ik de dagen wel wat zwaar. Een vegetariër is eenzaam en alleen, en wil met kerst geen lijkenprikkers om zich heen. Hij kan zich dapper door het groenheed van kerry en pompoen, broccoli en rauwe winterbeen. Een vegetariër zit met de kerst alleen. Een vegetariër zit met de kerst alleen. Kijk, in het begin schoot ik gewoon gezellig aan. Had ik komkommer of wat toast of een banaan. Maar dan een ander de makreel, geef mij dat vreselijk bij de keel. En bij het zien van hert of zwijn en van vakraat. Ging ik spontaan over de zijk en riep ik pa Ik schreeuwde die jongens al die dieren ben het dood Het ging maar door van kippenpoot na kippenpoot Dan met gehakt gevulde duif al dat gespetter en gekluif Was nog niet over of daar volgde de tong En dan weer haas of rode mul of koekoeksjong Een vegetariër is eenzaam en alleen en wil met kerst geen lijken prikkers om zich heen. Hij kan zich dapper door het groeneet van kerry en pompoen, broccoli en rauwe winterpeen. Een vegetariër zit met de kerst alleen. Een vegetariër zit met de kerst alleen. Omdat ik al dat dierenleed gewoon niet trok en ik maar al door ruzie maakte met de kop. Vier ik de kerst nu in mijn hub zonder die carnivore club die alles eet. Of het nu knort of loeit of kwaakt, wat zelfs het kindje Jezus Christus kribbig maakt. Een vegetariër is eenzaam en alleen, en wil met kerst geen lijken prikkers om zich heen. Hij kan zich dapper door het groen eet zoek van kerry en pompoen, broccoli en rauwe winterbeen. Een vegetariër zit met de kerst alleen. Een vegetariër zit met de kerst alleen. Ja, ja, de vegetariërs toch. Ja, die zijn er natuurlijk ook nog, ja, hè? Tuurlijk. Ja, zeker, Jazeker, hey, jazeker. Uh, eigenlijk, hè? Het is de hoogste tijd voor het volgende, jongens. Dat uh, hebben we het vorige uur overgeslagen. Zeg. Het liedje van de zaal. Ja, we gaan luisteren naar het liedje van de sidekick van uh, Beb. En uh, Beb heeft gekozen voor een liedje wat haar zuster ooit heeft gezongen samen met Litouwers. Ook hartstikke in de kerstsferen. En zo ontzettend mooi. Daar komt ie. We wish you the merriest. We wish you the merriest. The merriest, the merriest, the merriest, yeah, the merriest. We wish you the merriest, the merriest, the merriest, you cheer. We wish you the happiest, the happiest, the happiest, yeah, the happiest. We wish you the happiest, the happiest, the happiest, New Year. May your tree be filled with happiness, happiness and friendliness for all. May your heart be filled with cheerfulness. Happiness and cheerfulness for all We wish you the happiest, the happiest The happiest, the happiest. yeah, the happiest We wish you the merriest, the merriest The merriest, you cheer And the happiest The, the happiest, the happiest, happiest the, happiest, happiest, the happiest, happiest, yeah, the happiest, we wish, we wish you, you the happiest, happiest the, the happiest, happiest, the happiest new year. May your dream be filled with happiness, happiness and friendliness for all. May your heart be filled with cheerfulness, with happiness and cheerfulness and Nou, hier word je toch hartstikke vrolijk van? Stogeestig, stogeestig. Shirley en Lee samen. Wat een leuk nummer dit. Ja, uh, en Dan denk ik aan mijn zuster. Die in de middel of nowhere ergens in Frankrijk woont. Ja. En een loodgieter nodig had. De Engelse vriend bemiddelde. Ja. Want haar Frans uh, over technische zaken. Is dan toch weer lastig. Ze deed de deur open. Ze belde mij een uur later. En ze zei. "Bep." Litouwers stond voor de deur. Kortom, Litouwers heeft een dubbelganger. En die is, die is loodgieter en novella gita. Ja. Oh, wat geestig, wat leuk. Ja, goed hè? Ja, ja, ja, ja. Net nou, vast... gouden microfoon stond hij ja, daar. Ja, net gouden waterpomp. gouden ontstopper. Maar, uh, maar Han, ja. jij, dit, jij attendeerde mij hierop, want het staat op een. Ja, ik, ik zit hier cd. met een cd, dat zal ik het even zo laten zien. Want mensen, ja, mensen. Is voor de radio is lekker als je een cd laat zien. Ja, ja. Maar ik, ik, ik, ik had die cd. Zal ik even over mijn dingetje dan ook gelijk beginnen, Dol? Dat? Ja, dan moet ik hem even ja, gaan zoeken. Ja, maar ik, ik, ik lul het wel even vol, ja. Ja, ja, uh, ja. ja, ja, ja. Lul, maar even, maar ik, ik had dus die cd. Ja, maar ik heb het maar gevonden, hoor. Restaurant de Vlaag. Nou, maar hartstikke goed, yeah. ja. Het was een, een, een cd, zo'n cd ga ik nog door zo, hoor. Jij ook. Ja, yeah. Maar uit de uh, 80 jaren, denk ik. Denk je niet, Pep? Of 90 ja, jaren? Ja, 80, denk ik. Merry cd's waren. Ja. Met Shirley en Lee. En ook uh, Oscar Harris. En, nou uh ja, ook Payne nog. Maar ook Wim Hogenkamp. En dan had ik het net. Net over. Ja. Tim Hogekamp had ook dat liedje geschreven wat wij net zongen. Stel dat Marie aan de pil was geweest. Oh ja? heeft hij ook geschreven. Maar ik heb dus toen ooit auditie gedaan voor zijn theaterrestaurant. Ja. En dan ben ik dus aangenomen. En het, ik, ik ga het heel kort vertellen, want daarom is het zo leuk. Uh, had hij mij nu niet aangenomen, dan had ik hier niet gezeten. Dat is een korte samenvatting. Ja. Want Wim is op een gegeven moment overleden. Rob Hogekamp nam mijn theaterrestaurant over, over. En daar leerde ik Rob kennen. Ja. De liefde was daar. Wij Werkelijk. werden verliefd. Wij zijn uh, getrouwd inmiddels 28 jaar. En ik maar. denk dat Wim dan op zijn wolkje zo naar beneden kijkt. En denkt, van, nou wat grappig zeg. Rob en aan samen. Dat is toch wel heel erg leuk. <laughs> uh, dus als hij, ik Wim niet had ontmoet, was ik nooit hier in Zandvoort komen. Dan had ik jullie nooit gezien, Had ik hier nooit gezeten? Dus dat is oh, altijd leuk. Dan grappig. zat je nou bij AT5? Daar had ik van, nou, wat, wat als? <laughs> ja. ik, je kan eens dus wel eens zo'n verhaal maken. Wat als dit niet was gebeurd? Ja ja, ja, ja, Maar goed, het leuke is dat op die CD Shirley Sferen samen staat met Wim Hogenkamp. Ook nog. Dus dat is het ja. grappige. Oh ja, en jullie ja. zitten hier aan één tafel. Ja, we zitten hier aan één tafel. Jaar. En het lijkt wel een familieprogramma. Ja, dus dus zit er ja. ook nog een nou bekende van, moet... van mij tussen misschien? Ja, maar, ik ga zoeken. Ja, maar maar we gaan van even mij... kijken zo. Ja, van, uh, misschien zat iemand van jou in het Volendams opera-koord. Die staat er ook op. Is je allemaal familie. Nou, kijk. Nee hoor. <laughs> <laughs> in ieder geval van Wim staat uh, erop. Uh, wat, wat, welke staat er dan nou op? Van Wim. Let it snow, let it snow, let it snow. Ik denk nou, Wim. Als je, als, je, als je het hoort, als je zo goed kan sturen ja. van bovenaf, ja. dan Leg kan je snow. dit ook. Laat het met kerst lekker snowen. Ja! Ja, toch? Gezellig. Het liedje van de side.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 Don't let it snow When we finally kiss goodnight Oh, I'll hate going out in the snow But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear Wim Hogekamp, Let It Snow. Prachtig, prachtig, prachtig. Twee schitterende nummers zo uh, vlak bij elkaar. Shirley en Lee, waar, waar je helemaal vrolijk van wordt. Ik zag zelfs Bep de uh, uh, uh, kerstboom spontaan omhoog schieten. Ja, ja, die ging ja. er helemaal van staan. Ja, Hoe He, zag jij het ook? Hij ja, de, de piek ging staan. staan. Ja, die piek ging omhoog, hè? <laughs> ja. <laughs> ik denk, wat gebeurt er nou? Nou, ook die weer stap ja. op de hoogte. Ja. Ik moest hem vastgrijpen. Oh, oh, oh. Ja, ik ligt er niks aan. Nee, spontane erectie van de muts. Hij moet weer water hebben. mijn gaat hangen. Dat heeft Bip weer, die heeft weer een muts die kan slaan. Nou, oké. Okay. <laughs> Wij pakken ja. ons wel elkaar. Ja. Ja. We pakken ons. Ja, webgeniaba, ga jij maar ja. het nieuws voorlezen. Ja. <laughs> ik, ik, ik, heb, ik heb toch wel iets om trots op te zijn, hoor, jongens. Kijk, het hip-hop duo Siggy en Deens uit Zandvoort maakt de soundtrack voor de nieuwe Nederlandse speelfilm Straatcoaches versus Aliens. Um, de hip, het hip-hop duo uit Zandvoort verzorgt de soundtrack van die aankomende Nederlandse film. En um, in het dagelijks leven zijn ze bekend als Sigmar, Polynet en Daan Ma. Michielsen. En in die film Straatcoaches versus Aliens worden twee nonchalante straatcoaches gedwongen zichzelf serieus te gaan nemen als ze hun buurt moeten redden van een buitenaardse invasie. Die film die wordt geregisseerd door Michel Middelkoop verschijnt 13 februari 2025 natuurlijk in de bioscoop. En die soundtrack bestaat uit elf nieuwe tracks en uh, die is vanaf 7 februari te beluisteren. Dus om trots op te zijn... zo'n muzikaal duo. We hebben zoveel muzikaal talentvolle... ambitieuze mensen in dit dorp. En uh, nou, dit is er dan weer een... om onder onze aandacht te brengen. Ja, ja. Oh, oh, ja. Ik, stel, ik had mezelf weer uitgezet. Ja, ja, ja, ja, Nee, dat is inderdaad waar. Het barst hier van het talentje. Hartstikke leuk. Misschien moeten ze eens samen komen... en een band gaan beginnen met z'n allen. Nou, He? inderdaad. Ja, de Sandvoort Band. De, de, de ja. scharrenkoppen sound. Ja. ja, de garnalensound. Nou, inderdaad. Een goed antwoord Scharig op die kanalen. Ja. ja, ja, ja. Over dieren gesproken. Ja, de dieren, daar moeten we ook aan denken hè, met kerst. En dat deed Man Nelis ook. Moet je maar luisteren. Een hond staat voor een raam te turen. Met zijn poot. Het, glas. het is kerstmis, de kaarsjes die branden, hij is niet zo mooi van ras. Het is maar een straathond, een zwerver, ja de kerstboom doet hem schijnbaar goed. Niemand wil iets van hem weten, een hond met dat zwerversbloed. Laat een God met kerstvist niet buiten staan. Ook hij hun naar warmte en liefde. Haal hem daar binnen, desnoods voor een uur. Geef hem wat eten en leg Kaartjes voor hem prijken. Hem ook naar de kerstboom kijken. Niets is er meer dat hem kan redden. Want hij is zo oud en koud. Misschien is een baas met vakantie Hij zoekt naar een klein onthaal. En juist zo op die kerstmisavond zwert hij s'nachts bloos in het rond Hij zoekt bij de mensen wat liefde Maar zij willen geen zwerverschot. Wat het kerstmeest niet buiten staan. Ook hij hunkert naar warmte en liefde. Haal hem naar binnen, desnoods voor een uur. Geef hem wat eten en leg hem met vuur. Laat de kaasjes voor hem. En op naar de Ja, uit een heel andere tijd weer. Hè? Ik bedoel, we hebben helemaal geen honden meer die, uh, die nog over straat zwerven. Ja, het nee. komt heel af en toe is voordat een hondje ontsnapt is, of iets, maar. Zoals vroeger, dat je gewoon de deur opendeed en dat de hond zichzelf uitliet. En uh, ja, zwerfhonden, dat hebben nee, we niet meer, meer hè? Hier dus op van... tafel ligt een verwende driver op terrein gekleed. Lied met er zelf naar uit. Was het maar zo? <laughs> ja, gelukkig maar voor de hondjes van nu, hè? Dat het uh, zo is. In ieder geval. Dit was uh, mankenelis en Elis en zijn trio. Oh. Ja. nou uh, We, we, we, we een hebben en al ook. emotie. Ik krijg daar net wel een, een, een allerlaatste nieuwtje binnen. Wat ook... Uh, ook voor iedereen eigenlijk belangrijk is. Want de apotheekmedewerkers mogen in de week van kerst niet staken van de rechter. Nee, zouden we ook de gek drie dagen. Ja, joh. de rechtbank van Utrecht heeft vandaag besloten... Ja. in een kort geding dat was aangespannen door de werkgevers. Het personeel wilde eigenlijk 23, 24 en vrijdag 27 ja. december het werk neerleggen. Maar tijdens de zitting die donderdag plaatsvond... eisten de advocaten zelfstandige apotheken... Um, en van de ketens een verbod op de staking. Ja, want er zijn natuurlijk apothekers die een eigen cao hebben. En die hier niet bij betrokken zijn. Mm -hmm. Dat noemen ze de zelfstandige apothekers. En die ja. zeiden, ja, dan nou moeten we solidair meedoen. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. En daar hebben we helemaal geen zin in. Mm -hmm. Nou, de rechter heeft dus ook besloten dat het niet mag. Gelukkig. Ze hebben gelijk gekregen, die werkgevers. Dus uh, de apotheek is gewoon open. We leven natuurlijk even goed mee met ons hardwerkend personeel. Maar ja, dit treft ons wel allemaal. Het is altijd spannend, want dit zijn natuurlijk toch hele belangrijke dingen. Mm -hmm. Mm -hmm. Medicijnen, apothekers, de feestdagen. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, wij gaan lekker vrolijk kerst vieren. En we hebben een heel leuk ezeltje dat klaarstaat. Hier komt Dominique.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 And sing and clap their hands And Dominic starts to dance They talk Italian to him And he even understands Cumbarras and Kumbaras Do they dance When Santa Nicola Comes to town and brings Hey, jingity jing It's Dominic the donkey Jingity jing The Italian Christmas donkey hey, La la la La la la la la la Christmas is the time when we should get together To share the happiness and joy To see the smiling faces Of the little girls and boys Christmas is the time When we should all give thanks To the Lord up above For watching over us And sending down His precious love Our health, our strength, our peace of mind But we must not forget those less fortunate than us We must give our love all of the time Christmas is the time to pray with one another Give thanks to God above Christmas is the time To share our love Just as God shares his From above together, give thanks to God above. Christmas is the time for us to share our love. Just as God shares his Met zijn prachtige stem. En we gaan nu door naar het volgende. Regio Christmas. Merry Jullie moeten even wachten met Merry Christmas. We gaan eerst naar Bep luisteren. Ja, nou, We zijn allemaal nu nog heel erg aan het genieten van... Uh, van het, ja, het verheugen op is altijd al zo fijn. Het gaat kerstmis worden. Um, er zullen ook weer heel veel gasten naar Zandvoort komen... met al die leuke dingen die er te doen zijn. En zo is er naast de ingang van Parkeerplaats Zuid... zijn er de beloofde uh, nieuwe zelfreinigende toiletten geplaatst. Dat, dus, dat is dan weer fijn. We hoeven niet meer in de duinen te gaan. We moeten de mensen die we erin... Zien trekken zonder hond ook meteen uh, ja. op de schouder tikken. Dus dat is naast de. Uh parkeerplaats in Zuid. En daar komt ook een zogenaamde... ik had nog nooit van het woord gehoord... Een cubes, een cubes. Want de jongeren in Zandvoort... kunnen elkaar vanaf het komend jaar ontmoeten... op twee officiële hangplekken. En daarvoor wil de gemeente... twee jongerenontmoetingsplaatsen ontmoetingsplaatsen maken. En de ene is aan de noordkant... van het sporttusseltje naast het Visserspad. En de andere is in de buurt... van de parkeerplaats Zuid. Dat, uh, daar komen twee... Cubes En cubes dat zijn uh, ja, een soort van verplaatsbare overkapte hangplekken. Er zijn ze in verschillende soorten, maten en kleuren. Er is het model sport. Daar zijn allerlei dingen in waar de jongelui kunnen sporten, kunnen oefenen... Um, de zeecontainer die er stonden... Uh, als hangplek voor jongen tegenover de brandweer... die is verwijderd. En er was natuurlijk grote vraag naar nieuwe alternatieve plekken. Want uh, de jongelui willen gewoon ergens lekker hangen. En niet midden in de regen. Dus... Uh, de gemeente verwacht dat het plaatsen van de cubes de overlast in de wijken zal doen afnemen. Jongelui gaan rondhangen, gaan zich vervelen, gaan iets heel anders verzinnen. En wanneer ze een plekje hebben om naartoe te gaan uh, met elkaar... dan zal dat uh, de situatie zeer verbeteren. Dus uh, ja, dat eventjes aan dingen die er hier in dit dorp neergezet en gebouwd gaan worden... Als u genoeg heeft van de kerstboom... en bij onze traditie was het altijd zo... dat wij op 6 januari... drie koningen de boom weer afgingen tuigen... dan kunt u hem inleveren. inleveren. En dat is... Uh, Spaarne heeft dat georganiseerd... In, voor Zandvoort 8 januari. Tussen 1 en half 4. Nu niet al erop gaan verheugen mensen... want we genieten nog mm. van de boom. Maar toch... En de eerste locatie is bij de remise in Zandvoort. De Kamerling-Onderstraat. En de andere is, uh, even kijken. Bada, bada bij het ah, volgen, achter ja. Dirk van den Broek. Ja. Ja. We hebben nog eventjes, maar verheug u er vast op. Want kinderen tot 15 jaar krijgen 50 cent per boom. Zo. Dus uh, die kunnen lekker langs de weg wat bomen scoren. En uh, nou, die zijn dan ook even lekker bezig met het nieuwe jaar. Maar Zo dan hebben het. we nog even, voorlopig genieten we er nog van. Ja. Zo is het. Dank je wel, Beb, voor dit nieuws. En uh, ik herhaal nog maar een keer dat, dat uh, de zender van uh, CFM Zandvoort weer uh, uh, hersteld is. Zodat u ook vanuit de auto en al rijdend weer lekker kunt luisteren naar deze favoriete zender van ZFM Zandvoort op 106.9 te vinden. En uh, ja, sommige mensen vinden er helemaal niks aan dat hele kerst niet. Dat heb ik nou, sinds je weg wou, op tranen na alleen. Wat moet ik dan, als ex-man, ik kan nergens, nergens heen. Kerstballen muziek en ik van hoop als ik dingen koop en een kerstman brult je hoofd. Nou, al alhaar, geen kerstgebaar, niet het kleinste kerstcadeau.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 Nu jij bent en koud. het trouwd. Het wordt weer kloten, kloten met, kerstmis. met kerstmis. Kloten en koud. Jij bent hertrouwd. het trouwd. Het wordt weer kloten met kerstmis. Nu jij bent het trouwd. Het wordt weer kloten met kerstmis. Kloten. Kerstfeest, schatje, waar je ook bent. Ja, dat was Jan Rot. God hebben zijn ziel. En uh, toch ja. nog een uh, mooi nummer achtergelaten voor ons. Tenminste, mooi. Ja, wel zielig, hè? Ja. ja, sneu, ja. ja, ja zijn er zijn ja, natuurlijk ja. zat mensen die uh, op zo'n manier alleen zitten ja. weer met kerst. Ja. En ondanks dat er heel veel georganiseerd wordt voor, uh, voor alle mensen... ja, ontkom je er toch niet aan, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Dus um, goed, uh, we gaan eens even kijken. Wat hebben we nog verder voor een? Uh, uh, houden jullie van de zangeres zonder naam, of zullen we even wat anders doen? Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Ja, oh, ja, ja. Die, die heeft zulke mooie nummers, hè? Echt waar. En waar heb ik hem nou verstopt eigenlijk? Ik kan hem niet meer terugvinden. Oh, daar is hij. Kijk, Good old Blue Eyes, Frank Sinatra, The Christmas Waltz. Merry Christmas. Christmas merry christmas May Christmas, may your New Year dreams come true, and this song of mine in three-quarter time wishes you Frank Sinatra met de Christmas Walls. En ik zie dat het klokje weer onverbiddelijk is doorgetikt... naar het einde van het tweede uur. Dat betekent dat we uh, nog één nummertje gaan draaien... waarmee we de uitzending uitgaan. We gaan weer naar het, uh, het, het niet het lokaal, nee, het nationale nieuws. En uh, de reclameboodschap. En dan zijn we daarna met u terug... met onder andere de cultuuragenda... en een gesprek met Saskia Laroux... Goed, we gaan uh, met André Hazes eruit. Kerstmis in de Jordaan. Oh. Ja, nog een Als met kerst de toren kan luiden. Heel de weer een cent. Het fijnste van het kerstfeest vieren was die boom te gaan versieren. En dan zongen wij samen: af met mijn moeder een stille nacht. Als met kerst de torenklokken luiden.